9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De sluiting van de Amerikaanse overheidsdiensten... brengt de nationale veiligheid in gevaar. Dat zeggen de Amerikaanse inlichtingendiensten. Omdat er geen akkoord is over de begroting... zitten ongeveer 800.000 ambtenaren sinds twee dagen thuis. Onder wie ook 70% van het CIA-personeel. De belangrijkste taken worden nog wel uitgevoerd. Maar hoe langer de situatie duurt, hoe groter het gevaar wordt... zegt het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten.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 Eerder vandaag kwamen fractieleiders van verschillende oppositiepartijen... al één voor één langs bij minister Dijsselbloem. Op de begraafplaats in Delden in Overijssel... zijn voor de tweede keer in een week tijd graven vernield. Wie dat heeft gedaan is niet bekend. Vorige week trof de politie al twintig vernielde graven aan. Hoeveel het er nu zijn is niet bekendgemaakt. Ook in Goor, een paar kilometer verderop... zijn vorige week tientallen graven vernield. Onderzocht wordt of het om dezelfde dader gaat.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 Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Lokaal koelt het af tot 3 graden. Morgen afwisselend wolken en zon. Tegen de avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt dan 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan de B verkeersinformatie. Hier staan een file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Knopendel en Waardenburg 2 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg. Twee rijstroken zijn daar dicht.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 Dit is Radio 1, BNN Today, Erik Kortom. Het is vier minuten over negen 10.000 werkloze jongeren gingen de afgelopen 5 weken op zoek naar een baan. Zo ook de 23-jarige Eleni Achille Achilleos, is dat de juiste uitspraak? Ja. ja, Eleni Achilleos. Achilleos, heel goed. Morgen komt er een einde aan het project, Jeugd op zoek... en zometeen horen van Eleni of het haar gelukt is om werk te vinden... En iedere woensdag komt presentator en internetprofessor Tim Hofman langs. Jazeker. Gisteren, gisteren kwam Google namelijk met een nieuwe streamingdienst. Namelijk Google Music. Naast Spotify en Deezer. Of Deezer. Deezer is het hè? Ja. ja Deezer. In Nederland Deezer. Deezer. Nog eentje erbij. En jij vertelt ons zometeen welke dienst nou het beste werkt. Maar er wordt belangrijk gevoetmald in de Champions League en uh, Wel tussen uh, Manchester City en Bayern München, Ragnar. 1-0 voor Bayern München. Ook na 20 minuten Het krijgt zo langzamerhand iets van wegspelen van Manchester City, vind ik. Want Bayern laat de bal zo makkelijk rondgaan. Eén keer raken. Uitstekend positiespel bij de ploeg van Pep Guardiola. Die James Bondachtige achtige op de bank tegenwoordig van de Duitsers. En die staat erbij en kijkt ernaar. Prachtige opening weer naar de linkerkant van het veld. Ribery nu net niet met de aanname omdat de bal wat te hoog is. Maar hij maakte dus het doelpunt al na een minuut of zes. Thank en dat deed hij met zijn rechterbeen naar binnen te trekken. Een uitstekende goal van uh, de Fransman. Nee, Manchester City zal iets moeten bedenken. Manuel Pellegrini, de trainer, zal dat uh, moeten doen. Hij stond al acht keer tegenover Gordiola in het verleden. Bij Villarreal, bij uh, bijvoorbeeld Real Madrid. En uh, vond niet één keer van Gordiola. Zeven nederlagen leed uh, Pellegrini. Eén keer een uh, gelijkspel uh, slechts. En uh, het ziet er niet goed uit voor Manchester City. En Manuel Pellegrini, de Zuid-Amerikaanse coach. Want City staat bij. Bijna halverwege de eerste helft terecht achter tegen Bayern München met 1-0. Gelukkig hebben we nog even. Dit is een stukje muziek voordat we gaan praten over, we gaan over, praten, over jeugdwerkloosheid. Inderdaad, dit zijn Rob Thomas en Santana en Smooth. superstem van Rob Thomas samen met het gitaarspel van Carlos Santana en Smooth. Rolof. Erik. Ja. Jij en ik, hè? Ja. ja. Wij staan altijd voor dag en dauw op om keihard te gaan werken aan dit programma, hè? Ja, maar... Er zijn ook mensen <laughs> die de hele dag maar een beetje in hun bed blijven liggen stinken. <lacht> en het liefste, de kant is dan van lopen. <lacht> Deze mensen noemen wij de werklozen. <lacht> en ze hebben gewoon een uitkering! Ja, nou, het is lachen om niet te hoeven huilen hoor. Want uh, we hebben momenteel wel heel veel werkelozen. Waaronder 148.000 onder de 24 jaar. Ambassadeur jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk en uit zijn bureau Randstad. Die bedacht een ambitieus project. Binnen vijf weken wilden ze 10.000 jongeren aan werk helpen. Nou, de hele trucendoos werd opengejenkt. Er werden ambassadeurs benoemd. Jongeren kregen online tips en trainingen. Er werd een bus opgetuigd om mee langs bedrijven te toeren. En er waren sportjes zoals deze. Ik ben Guy de Wilde. Ik ben 26 jaar en kan niet wachten om aan de slag te gaan. Net als 150.000 andere jongeren die op zoek zijn naar werk. Daarom roep ik werkgevers in Nederland op om juist nu een jeugdwerkzoekende aan te nemen. Ja, het is een hele klus 10.000 jongeren aan werk helpen, maar Mirjam Sterk had er alle vertrouwen in. Dat is een hele stevige, ambitieuze doelstelling. Maar ik denk dat het nodig is om op, deze, uh, op dit moment de randen op te zoeken van wat we kunnen. En volgens mij gaan we dit ook gewoon halen over vijf weken. Lekker de randjes op zoeken Nou, die vijf weken zijn vandaag om. Morgen wordt bekendgemaakt hoeveel jongeren een baan hebben gekregen. Maar nu al hier Jeugd op Zoek ambassadeur Eleni Achilleos. Marjolein Ten Hoogte, zij is directeur arbeidsmarkt bij het uitzendbureau dat ik net noemde. En Erbe <lacht> Wellemars, onze Erbe Wellemars, die als coach bij het project betrokken was, is. is, was, was, is uh, zeker was, was is. Ja. Drie Goed. mensen dus die uh, zich met dit project hebben bezighouden. Laat ik met jou beginnen, uh, Marjolein. Uh, is het gelukt? Dat weten we morgen. Nee, ik wil vragen, is het gelukt? Dat weten we morgen. <laughs> Zijn we dichtbij. Het is, het is in heel veel gevallen gelukt. Hè? Ja, bedoel, okay. er, er hebben ongelooflijk veel jongeren werk gevonden. En dat is wel wat ik heel erg uh, prachtig vind aan dit uh, programma. Elke dag weer zag je dat jongeren die normaal via internet uh, proberen bij bedrijven te komen... Ja. dat we ze nu meenamen en zeiden, weet je hoe je dat moet doen? En dat we ze in contact brachten met werkgevers. En dat dat dus ook ging lukken. En dat, en dat daarmee ook de, de, de problematiek van de jeugdwerkloosheid onder de aandacht is gebracht exact. van werkgevers. Ja, exact. Precies. Uh, Eleni, jij was een van de, van, de, van de vijf jongeren die namens die 10.000 naar voren werden geschoven als ambassadeurs. Ja, klopt. Luister even mee. Ik zou graag part-time willen werken bij een bedrijf met veel collega's. Op een afdeling waar mensen centraal staan. Klantwerving, klantbehoud of klachtafhandeling. Ik kan het allemaal. Nou, mooie functieomschrijving. Ja. Heb je die baan gevonden? Nou, het grappige is, is dat ik daarop inzette. Ja. Omdat ik dacht, hoger mikken, moet ik dat wel doen met de huidige arbeidsmarkt? En uh, iemand heeft mij toch geadviseerd dat te doen... En dat is gelukt. Dus ja, ik heb een baan, maar een veel betere... dan ik me vooraf voor had kunnen stellen. Wacht even, dus die functieomschrijving die we net <laughs> hoorden... die heb je eigenlijk achterwege gelaten. Ik ben nog een veel beter... Mag ik even weten waar? Of is dat, of hou je ja, dat, dat mag je weten. Nou, vertel. Ik ga aan de slag bij Joop van en de Ende theaterproducties. Inderdaad, hoppa. Nice, en wat ga je daar doen? Ik uh, kom terecht op de afdeling uh, drukwerk en merchandise. Dus... Uh, daar ga ik uh, vliegende kiep zijn, alles en iedereen ondersteunen. Want er lopen nogal wel wat producties waarvoor, waarvoor geflyerd en geposterd en, uh, en uh, t-shirts en alles. Absoluut. Nou, geweldig. Wat heb jij in de afgelopen uh, vijf weken concreet gedaan om die baan uh, te krijgen? Heel veel genetwerkt. Het begon natuurlijk gewoon met de rondtour in de bus. Uh, ik ging op zoek naar hoe je het beste een baan kan vinden. Wat voor sollicitatiebrieven moet je schrijven. Ja tips en tricks gekregen en uh, kennismaking gehad bij Joop van den Ende en halverwege de rit naar huis werd ik opgebeld of ik toch nog even terug, even wilde, terug komen. wilde komen. Maar laten we even iets eerder gaan. Je zegt heel ja. veel netwerken. Netwerken ja. kan je alleen maar als je een netwerk hebt neem ik aan. Hoe, hoe heb je dat bij, bij jezelf? Of, of heb je daar mensen voor, voor je karretje, weet te spannend die, waarvan je het netwerk mag gebruiken? Dat sowieso. Bij Randstad heb ik een uh, adoptiemoeder gekregen. Kijk. Ja, <laughs> Suzanne Bloemscheer, zij is de woordvoerster van Randstad. En zij heeft haar netwerk aangesproken en mij daarvoor gesteld. En toen was het aan mij om het natuurlijk waar te maken. Mm -hmm. En uh, nou, dat is dus gelukkig gelukt. En uh, toen zei, heeft zij ja, op een gegeven moment een aantal voorstellen gedaan... van je zou hier terecht kunnen of ga daar eens praten... en lagen die heel ver uit elkaar... Die lagen niet heel ver uit elkaar. Toen zij erachter kwam wat mijn achtergrond is en wat mijn eigen, ja, wat eigenlijk mijn droom aan is. Ja, jij, komt uit de, jij komt uit de theaterwereld, ja. je bent opgeleid tot actrice. Ja, klopt. Uh, ik dacht alleen niet dat ik via Randstad daar werk in zou kunnen vinden. En ik ging voor financiële zekerheid. Mm. Uh, niet wetende dat dat natuurlijk fantastisch te combineren valt. En daar wees Suzanne mij op. En zo ben ik via haar bij Joop van den Ende terecht gekomen. Maken we een sprongetje naar Erben. Ja. Erben, jij uh, hebt een van die andere vijf ambassadeurs, een jongen begeleid, Nicky. Die was op zoek naar een baan binnen de sportwereld. Ja. Nou, dan kom je bij jou terecht. En die heeft hij ook gevonden ook. Kijk, hupla. Ik hoorde vandaag dat hij dus een baan gekregen heeft. Hij gaat naar Amerika toe. Hij gaat naar New York en dan wordt hij voetbaltrainer. Nou, is dat Wat? gaaf? Dat is ja. Ik heb er niks mee te maken. Maar het is wel goed dat, dat, dat hij een baan gevonden heeft. Maar dat wilde dus zeggen dat hij daar de kwalificatie voor had? Nou, ja, hij, hij had een sportopleiding op, op ja. en, en hij was een voetballer en hij wilde graag uh, uh, in de voetbalwereld aan de slag. Dus uh, ik heb gesprekken met hem. Met, met, met maar, hem niet gewoon bij IJsselmeervogels. Nou of, ja, nee. Maar hij heeft zelf, kijk maar dat is het mooie van, van, dit, uh, van dit project. Hè, van dit programma. Uh, iedereen is het erover eens. Dat de jeugdwerkloosheid. Nou, dat is een groot probleem. We, we moeten mensen aan het werk krijgen. En als we dat. Het is heel gaaf om te zien. Hoe, hoe dit begint te leven. Binnen zo'n bedrijf. En niet alleen binnen het bedrijf. Maar bij iedereen. Ja. Als, je, als, je, als je hier een oplossing voor wil zoeken. Dan moet je niet alleen maar uh, erover gaan praten. Maar moet je echt gaan doen. En iedereen heeft zich hier gewoon voor ingezet. Dus iedereen. Alle afdelingen werden, werden erbij gehad. Jongens, weet je iets? Weet je, ken je eigen, je eigen netwerk? En niet alleen maar via de normale uh, corporate pro pro pro procedures, maar ook je eigen netwerk. Gewoon verder kijken. Via Twitter, via, via, via LinkedIn. Maar ook gewoon uh, praten met mensen. Uh, aandacht. aandacht ja, hoe, hoe, te hoe we dat, uh, hoe, hoe dat specifieke van hoe en wat, daar gaan we het straks nog even ja. over hebben. En volgens <laughs> mij, ik, ga, ik maak even nog een rondje. Hoor. Tim Hofman, heb je ooit gesolliciteerd op de officiële manier met uh, sollicitatiebrief en dingetjes? Ja, zeker weten. In mijn studententijd. Ja, Oké, okay. voor televisie. Er, jij, ja, Erben? Ik heb uh, echt officieel. Ja, echt nee, op nee. een baan nou, gesolliciteerd. Nou, ik heb wel je baantjes gehad, maar ik heb nooit echt gesolliciteerd. Nee, ik ben altijd gevraagd. Olaf? Ja. Oké, okay. dus uh, ja, ik namelijk ook nooit. Ik, nee. ik zou echt bij From Scotland. Ja. Ja. ja, maar Marlijn, want uh, uh, het, qua, qua uitzendbureau dat is dat is de taak van een uitzendbureau: mensen aan een baan te helpen. Uh, waarom waren jullie zo erop uh, gebrand om met dit project mee te doen? Omdat zien jullie het binnen de jeugdwerkloosheid schijnende gevallen? Of zie je het groeien? Of. Nou, wat, je, wat je ziet gebeuren in een arbeidsmarkt... is dat de baan voor het leven klaar is. En het is eigenlijk wel mijn persoonlijke passie... om jonge mensen daar ja. heel snel bewust van te maken... en ze te leren. Hoe zet je dan een netwerk in? Hoe vind je de baan naar de baan? Hoe zorg je nou dat je in een baan leert... wat je voor je volgende baan weer kunt gebruiken? En dat zit eigenlijk heel erg achter dit programma. Op welke manier kun je nou goed toegang vinden... tot die arbeidsmarkt en vervolgens ook... Nou, de volgende kraal aan de ketting rijgen en ja. die daarna? Mag ik Zo eens wat vragen... Is ja. het nou niet een beetje betutteling? Ik bedoel, uh, in, in, in jullie tijd uh, had je er ook niet een coach... die ging helpen aan een baan zoeken en ging kijken... hoe je binnen je baan moest kijken voor een volgende baan. Dan moest je toch gewoon tautiefers werken en dan kwam het wel. <laughs> ja, dat nou, idee ik, heb ik hoor. Goeie. Ik idee dat onze generatie af en toe zo... het hand boven het hoofd gehouden wordt... Nee, het, het grappige is dat mij opvalt... dat het hele mooie, zelfbewuste uh, mensen zijn die, die ik steeds ontmoet. Waarvan ik denk, hoe komt het nou dat jij niet uh, aan de baan komt? Dan vraag ik ze dan? vervolgens en zeg: ze... ja, weet je wat ik doe? Ik prik alleen maar via internet. Ik prik ja, digitaal. Dat, dat zei je ook. Ja, wat ja. Is dat wat je dat ook. Ligt dat nou aan dat de jongeren luier zijn... of is dat internet eigenlijk ja. gewoon een beetje een boosdoener? Nee, in deze? Nou, nee, boosdoener denk ik niet. Lui weet ik ook niet. Maar het is wel het is een heel manier... Veel, het is heel veel, ja. En het is een manier waardoor ze denken een heel groot bereik te hebben... en heel... Ja. Makkelijk en snel. Daar gaan we zo ja. meteen over doorpraten. Want dat vind ik wel interessant. Ja. We gaan eerst voetballen. We gaan naar Rachna Niemeyer. Ik begin een beetje zorgen te maken. Ik zit hier al zo lang, maar blijkbaar moet er <lacht> snel iets nieuws gaan komen. Dat is niet zo makkelijk. Maar goed, we kijken wel. Nog een minuut of twaalf en een half bij Manchester City Bayern München. 1-0 voor de Duitsers die nog altijd herenmeester zijn en zich nare beulen tonen. Want ze laten eigenlijk Manchester City maar bungelen zonder de trekker over te halen voor bijvoorbeeld de 2 of de 3-0. Blessure nu op het middenveld. En scheidsrechter Björn Kuipers gaat eens even kijken. De supermarkt eigenaar uit Oldenzaal. Het is die op de grond ligt Bastian Schweinsteiger. Hij staat in de basis. Is uh, nog lang niet 100%. Maar kan dus wel uh, spelen. Heeft wel het nodige gemist de afgelopen periode. En, uh, nou, hij staat weer op. Fernandinho. De man die kwam van Shakhtar Donetsk had hem aangeraakt. Pellegrini kijkt ernaar vanaf de bank. Schud maar eens het hoofd, de trainer van Manchester City. Weet het blijkbaar ook niet. En dat is te zien aan zijn elftal dat eigenlijk helemaal niets creëert. De 2-0 was misschien wel op de voet van Arjen. Robben een paar minuten geleden vanaf de rechterkant. Passeert een mannetje in het strafschopgebied. Schiet voor langs Alaba nog een keer de linker verdediger van de Duitsers. Ook zien schieten vanaf de linkervleugel. Helemaal doorgekomen tot in het Engelse strafschopgebied. Maar voorlangs. En Karambuleerde de bal ook nog heel typisch uiteindelijk in de handen van Joe Hart. Dat was het belangrijkste. Geen 2-0, maar slechts 1-0. Daar komt Bayern weer via de rechterkant. Robben kiest de diepte op de rechtervleugel. Maar wordt niet gevonden door Rafinha. De Duitsers krijgen wel een ingooi halverwege de Engelse helft. We zitten op dik 10 minuten voor de pauze. En de 2-0 is echt veel dichterbij dan de gelijkmaker van Manchester City. Het loopt uit op een ramp als dit zo doorgaat. vrees ik. Vrees ik. Misschien dat Ragnar eens moet solliciteren bij tennis of bij schaatsen. Je weet maar nooit. Het um, is woensdag en dan duiken wij altijd in de digitale wereld met websherif Tim Hofman. Tim. Hi. Ah, wat is je deze week opgevallen? Nou, we gaan het hebben over uh, streamingdiensten als het gaat om, uh, om muziek. Uh -huh. Ga ik even naar jou. De man, uh, het gezicht van, uh, van de Nederlandse popmuziek kan ik dan toch wel zeggen. Koop jij nog platen en LP's? Ja, wat denk je? Ja, hè? Ja, man. Ik ben, je... ben zo ouderwets. Nee, ja, nou, ouderwets is ook nou, hartstikke ja, nee. mooi. Ik vind het uh, uh, en vinyl ook nog, maar of alweer eigenlijk. Maar ja, ik, ik koop CD's en ook nog gewoon in een winkel. Echt? In een winkel? In een winkel. Wow. In, een, in een platenzaak, ja. In Amsterdam. Een doodse stilte hier ja. aan de tafel. Zijn ze, wow. Zijn, Zijn ze er nog? Zijn ze er nog? Platenzaken. Jongen, ik neem je mee, dan wil je niet meer weg. Ja? Ja, serieus. Echt. Een platenzaak, geloof ik wel, maar een cd ik, ik zou het een keer binnen. willen, cd's? Maar. Ja. Waar jongeren dus nu de laptop dicht moeten klappen om, en dan een baan moeten gaan zoeken buiten de deur, ja. uh, kunnen we de muziek uh, vooral lekker thuis gaan doen. Um, Spotify kende we al, streamingdiensten, hè? De, de, de online uh, streamingdienst waar je elke ja. muziek in kan typen en dan heet je het liedje. Nou, we kennen uh, RDO, Rhapsody uh, uh, y, uh, of WIMP. Sinds gisteren is daar vandaag Google Play Music. En dat is eigenlijk Spotify, maar dan van Google. Ja, en wat is daar het surplus van? Het ik maar surplus van, Nou, dat wilde ik vandaag even uiteenzetten. Nou, uh, kom maar. Uh, uh, uh, werkt het? Daar gaan we eens naar kijken. Liedje, ik ga hem intikken. Kijken of hij het, het heeft. Nou, uh, laten we heel modern doen. Michael Jackson, Thriller! Oh. <laughs> Michael Jackson. Ja, of de Beatles moet je de eigenlijk de doen, Beatles, hè? Nee, de Beatles ja. ga ik ook wel. Ja, Beatles ja, ja, ja. Is zijn, Nee, de Beatles zitten er niet in. Nee, dat nee, dacht nee, ik nee, al. Daar heeft, ja. heeft uh, dat, de iTunes terecht ervan, hè? Ja. De Spotify en zo niet. Nou, Michael maar Michael Jackson, Jackson was ook gevaarlijk, toch? Dat was ook niet overal... Uh... Maar kijk. Elton John. Nee. Ah, kijk. Jij vraagt, wij draaien. Doe eens Elton John. Elton John. Dat is ook zo'n zo moeilijkheid. Even kijken, hoor. Ja, hij zit er wel in. Oh, oké. Okay. Ja, hij zit er wel in. Nou goed, in het begin hadden we dus alleen Spotify. Dat was overzichtelijk, want ja. dan had je Spotify... en dan als het daar niet ja. op stond, dan had je het niet. Maar er komen, dus, er komen steeds meer programma's bij. Ja. Uh, jij zet even de voordelen en de nadelen op een rij. Ja, ik zet even de voordelen en de nadelen Zullen we op een rij. Eens met, met, met, met de, de, de nieuwste beginnen dan, met die Google ja. Music? dat is goed. Uh, Google Music net als Spotify. Rond de 18 miljoen nummers beschikbaar worden er ook steeds meer. hebben uh, uh, uh, deeltjes met hele grote plaatmaatschappijen, Sony Universal, et cetera. Uh, King Coldplay, uh, dat is een van de grote voordelen aan Google Music. Uh, ook leuk, je kan alle muziek ook gelijk kopen. Ja. En wat Google uh, uh, Music heel erg heeft, is dat je in een cloud, zeg maar, uh, 20.000 nummers van jezelf kan zetten. En 20.000 nummers van Google Music zelf. Nadeel: het kost 10 euro per maand. Maar dat is ook zo bij Spotify. Als je voor 15 november lid wordt, dan kost het je 8 euro per maand. Nou, dat is best wel oké. Okay. Maar we ging heel snel 10 euro per maand. Als je ja, voor, want dan is het 8 november. Een abonnementje neemt. En dan, en dan betaal je dus per maand 10 euro voor ja. een cloud... waarin je, uh, je mp bedriekjes uh, hebt zitten die niet van jou zijn. Uh, ja, ja, moet je je voorstellen, Erik, dat je nee, heel je ben, platenkast... Ja. Kan je dan... In de lucht zetten. Schrikkelijk. Die hangt, en dan heb je de, hem altijd. die hangt bij mij aan de muur. Als ik hem omdraai, heb ik hem ook. Maar goed, dat zijn er misschien ja. iets minder dan 18 miljoen. Ja. Het enige is dat je hem niet op je iPhone kan installeren. Dus als je Google Play Music wil, wat heel handig is, dus dat kan je niet op je iPhone zetten. Wat je wel kan doen. Spotify kan dat wel, hè? Spotify kan ja. wel. Um, uh, G Music even uh, googelen. En dan kan je op je iPhone, kan je dus Google Play Music gebruiken. Hm. Hebben we hem nog? Kim jailbreak. Ja, we hebben hem zeker nog. Goed. Spotify, heen. nummer 2. Nummer Spotify. Uh, Spotify heeft ook 18 miljoen nummers. Heeft uh, eigenlijk dezelfde specificaties als zojuist. Het enige is dat Spotify... Daar zit je vaak heel erg aan je Facebook gelinkt. Dus als je dan een keertje denkt, One Direction uh, ga ik luisteren, stiekem, kunnen opeens al je vrienden dat zien. <lacht> ja, maar dat is kut, hè? Ja, ja, dat, ja soms dat is soms. Nee, nee. Jij lacht, dat is niet van te lachen. Nee, he? dat is zeker niet om te lachen. Maar nee. <lacht> ook wel, omdat uh, ik een zoon heb die mijn account nog wel eens gebruikt. Dus dan denken mensen, oeh, hey, what's oeh, happening? Ja, oeh, oeh. Heel goed. Uh, nou, en wat wel, dat brengt me even op het social media gebeuren omtrent uh, dus de, de streamingdiensten. Wat geinig is, je kan de liedjes van, uh, en daar moeten ze echt uh, hebben zo'n vlater geslagen, Google Play Music, kan je alleen delen op Google. En ik weet niet of of iemand wel eens Google Plus gebruikt heeft hier? Nou, zeker. Ja. Ik gebruik Google Plus. Echt waar? Ja. Je bent de enige in Nederland. Echt waar? Ja, dus dacht dacht het is echt een soort savannen, savannen de steppen, de, de woestijn van internet. Vertel even wat het is. Want dan Google Plus is het social netwerk van Google. Oh, oké. Okay. Ja. Zie, jij wist het niet eens. Nee, ik wist het niet eens. Nee, wij hebben het al. Nee. Ja, maar Goed. toch gaat het uiteindelijk... Uh, is Google gewoon heel groot. Google wil gewoon... Uh, ook, ook, ook een podium krijgen ja, natuurlijk. Daar het... zijn ze dus nu ja. mee bezig, maar we zijn even een vergelijkend ware onderzoek ja. ja. aan het doen. Nou, we nou, moeten uh, deze uh, nog doen. En nou, laten we deze even de buiten. Laten we even bij Spotify houden en uh, bij Google. En uh, okay. dan komen we ook nog even bij deze. Wat belangrijk is, ik denk dat jij dat belangrijk vindt. Het uh, aantal centen: wat gaat ja. naar de artiest. Ja. Uh, bij Spotify is dat 0,03 cent per play. Ongelooflijk, hè? Yeah. Dus dan... Maar dat is ook de reden waarom heel veel muzikanten zeggen, ja, sorry, maar mijn muziek gaat er gewoon niet op. Of heel veel. Een aantal <lacht> ja. grote zaken. Maar zaken. Ja, ja, een aantal grote die het ja. nodig hebben. Maar dan is het kiezen. Gaan ze het illegaal downloaden, want dat doet onze generatie. Ja. Of Spotify. Daar krijg je nog een beetje voor. Bij Dezer, en dat is dus uh, een ja. derde, Google Play, heb je hem nog? Spotify Dezer, ja. is het 0,6 cent per play. Scheelt wel. Dat is dubbelen. Ja, maar dat... dit zegt natuurlijk helemaal niks, hè? Want het gaat erom... Als er miljoenen mensen naar luisteren. Voor mij zijn er 30 miljoen mensen die naar Spotify doen. Dan is 0,03 cent keer een miljoen. Is natuurlijk een heleboel geld in één keer. Ja, maar dan gaat toch niet iedereen tegelijkertijd naar jouw liedje zitten luisteren? Ja, goed liedje heb wel. Echt waar. Nou, je hebt op Spotify kan je gewoon zien hoeveel plays er zijn per liedje. We hebben nu Spotify deze gehad. En wat gaat Google daar doen? Dat weten we nog niet. Dat is nog niet duidelijk. Dat is nog niet duidelijk. Vervelend hè? Nou ja, dat is niet vervelend. Maar ik zou dat. Dat zou een uniek selling point kunnen zijn. Ja, want dat vraag ik me af. Kijk, tot nu toe is het 2 euro per maand goedkoper als je voor 15 november lid wordt. Mm. En anders eigenlijk niet. Nou, dat is het enige wat ze ja, hiermee dat, dat trekken. Ja, ongeveer is dat het enige. Dan heb je ook nog Apple. Die heeft de, uh, de iTunes Store natuurlijk. Mm -hmm. In Amerika heb je iTunes Radio. Dat is ja. ook alle muziek die in iTunes staat. Gratis. Maar dan op, op een soort radiobasis. Dus zij maken de playlist. Dus dat, ja, dat heb je alleen in Amerika. Hey, ik wil je toch eens vragen. Want jij houdt je hier heel erg mee bezig. En dat is, dat is tof. Uh, uh, maar als iemand tegen mij zegt. Ik heb uh, 20 miljoen liedjes op mijn telefoon staan. Ja. Of wat dan ook. Wat is jouw eerste gedachte dan als iemand dat zegt? Veel te veel. Ja dat is wel zo. Maar wat wel fijn is. Kijk als er een nieuwe plaat uitkomt. De Jeugd ja. tegenwoordig. Die, uh, dan, dan, ik, ik hoef hem niet te downloaden. Ik hoef hem niet iedere met te downloaden. Ik zet hem aan op Spotify. 10 euro per maand heb ik een nieuwe plaat gelijk op mijn telefoon. Ja. Dat is fijn. Dat zou je ook fijn vinden. Erik. Ja, dat zou ik heel fijn vinden. Maar ja. ik bedenk dan zo, dan ga ik in de auto zitten. Ja. Uh, dan moet ik hem, moet ik mijn telefoon ergens aan kunnen hangen, want ik, ik kan het alleen maar via mijn telefoon ja. doen. Volgens nog. Toen moeten aan, dan moeten we ergens en dan moet er weer een spul in mijn auto komen. Ik heb een cd'tje bij me. Dat doe ik thuis. Plof. En doe ik in de auto. Plof. Ja. En ik, en ik, en ik, ja. en ik heb, maak ook nog een bedrietje van een jasje in mijn, nou mijn telefoon. Verwacht. De, ja, maar, Erik, ja, okay. ouderwets. Maar, ja, Erik, kom op. Ja, je gaat nou proberen in Nederland te overtuigen dat de CD nog toekomst heeft. Nee, dat niet. Ja, dat ben je stiekem wel. Nee, maar ik zit even over, over uh, laat me zeggen, mijn gebruiksgemak Nou, ik. nou maar ik hoe fijn dat zou prima. het nou zijn als je gewoon een dingetje hebt waar je telefoon in zit in je auto? Komt ja. nog wel? Komt ja. ook bij jou nog wel? Ja. In, en mijn auto, elke dan playlist in mijn auto, dat past In die je wilt? Nee, ik weet welke ja. auto je hebt. Dat ja, past, precies, nee. dat past dan <laughs> dat, niet. Nee. Houd jij het op CD's, maar het fijne is dat je in Google Play Music, in Spotify, in deze kan je playlistjes maken. Alle platen die je wilt. Ever. Ik, ik ga Erben toch een keer meenemen naar Amsterdam. Ruiken, ja. ruiken in zo'n winkel. Ja, ja maar vasthouden. dat valt we wel met ruiken. platen, maar CD's, cd's, ja, ook, cd's ja. is ook ja. echt. Ik trek, ja. een, ik trek een boekje eruit. Ik ga daar een boekje ja. van lezen. Ja, ja, ja. ik ben ja. echt een nerd, maar goed. Je hebt me ja, bij. We we een, een appje meen... erbij. Mag ik mee? Ja, ja mag ook mee. Met z'n drieën. Ja, met z'n drieetjes. En, en jullie stellen. mogen ook mee. Dat Ga het jou vertellen over Google Plus? Gaan we daar proberen Google Plus nog één keer uit te leggen? Tim, hartelijk dank. Geen punt. Yes. We gaan nog wel sporten. Ik zie een enorme kermende Bayern München speler op het veld liggen. Nou, wat is er gebeurd? Ja, er worden over de tikken uitgedeeld. Dit was wel echt een bewuste overtreding. Daar kon je bijvoorbeeld niet van spreken. Het is overigens nog steeds 1-0 voor de Duitsers in echt de slotminuten van de eerste helft. Daar kun je niet bij spreken bij die botsing van Richard met Kroos aan het begin van de wedstrijd. Maar dit is doorgaan op de enkels van Aguero die achter de bal aangaat. Die in de voeten is van de rechtsback van Bayern, Rafinha. En goed dat Kuipers daar geel trekt. Vrije trap is inmiddels genomen. Baber zit bijen. Alaba aan de linkerkant. Ribery probeert hem te zoeken. Overwege de Engelse helft wordt op de uitgezet door Richards. Die zegt, ja, ik doe toch echt helemaal niets. Maar Kuipers staat er bovenop en geeft de Duitsers een vrije trap. En ik denk dat de Nederlander gelijk heeft. Belangrijke wedstrijd natuurlijk ook voor Björn Kuipers. Onze internationaal als beste aangeschreven arbiter. Dit zijn affiches die opvallen als je hier fouten maakt. Dan kan je dat duur komen te staan. En dus is het belangrijk dat hij met zijn roedel Nederlandse assistenten vanavond een topprestatie levert. En voorlopig gaat dat goed voor Björn Kuipers. Robben staat achter de bal. Die wat links ligt. Dat geldt ook voor Ribéry. Ribéry gaat trappen. Bal richting de penalty stip op het hoofd van Vincent Kompany. De Belgische international en aanvoerder van Manchester City. Dat letterlijk en figuurlijk achter de bal aanrent. Die in de voeten is achterin bij Bayern München. Bij Filip Laam, de controlerende middenvelder. 1-0 voor de Duitsers. Meer dan terecht. Vlak voor rust. Op bezoek bij City. Rachter. Die Richards is inderdaad een soort van, van, van, van ah ja, uitsmijter, daar word je bang van. Eh, we houden je op de hoogte van de wedstrijd Manchester City by München. Eh, Den Haag, de hele parlementaire pers heeft zich namelijk verzameld... rond het torentje van Rutte. Eh, premier Rutte en de partij van, eh, van de arbeidsministers Asscher en Dijsselbloem... gaan daar namelijk spreken met D66 over die 6 miljard bezuinigingen. En voor ons staat daar Michiel Breedveld. Het overleg gaat as we speak beginnen. Ja, want daar komt meneer Pechtel. Meneer Pechtel, we zijn live op Radio 1. Wat gaat u doen bij de premier? Ik ga vooral luisteren. Ja, en meneer Asje kwam ook al luisteren, dus we moeten van de premier komen. Is dat uw boodschap? Of het wordt stil? Ja, dan wordt het heel stil. Nou, 66 vindt dat er de afgelopen dagen te veel is gesproken alleen over de begroting. Waar het ons om gaat, is dat we duurzaam de economie gaan versterken door ook werk te gaan creëren. En dat kan alleen ook wanneer je gaat hervormen. Dat zeggen wij al maanden. En ik hoop dat het kabinet daar vanavond ook niet alleen wil luisteren... maar ook ons tegemoet komt. Ja, dus minister Asje, er ook. Hè? Heeft u dan goede hoop dat dat sociaal akkoord dan ook besproken gaat worden vanavond? Is dat een voorwaarde voor u? Het is onderdeel van hervormen. Hervormen gaat over meer dan het sociaal akkoord. Maar het gaat vooral over het creëren van werkgelegenheid... economische, duurzame groei te creëren. Is dit nu het cruciale moment waarop zaken moeten worden gedaan, wat u betreft? In de afgelopen dagen vond ik te veel gaan over 100 miljoen hier en 100 miljoen daar. Dat dreigde een rituele dans te worden. Ik hoop dat het kabinet nu ook bereid is om te praten over de zaken die D66 naar voren heeft gebracht. En dat is niet alleen de 6 miljard. Dat is ook hervormen. Dat is ook kijken hoe de belastingen verdeeld worden. Want uh, de belastingdruk die er nu is, dat kost ook weer banen. Nou, je hoort het, de D66 heeft zijn wensenlijstje bij de hand. Uh, zij komen ook om te luisteren. Ascher kwam om te luisteren. En, uh, nou, uh, de Premier Rutte en uh, Jeroen Dijsselbloem, de minister van Financiën... Uh, waren al eerder binnengekomen. Die ving ik zojuist op. Goedenavond, meneer Rutte. Waarom gaat u vanavond met Alexander Pechtel spreken? Meneer Dijsselbloem, waarom spreekt u vanavond alleen met Alexander Pechtold? Ik spreek met iedereen, dat weet u. Goedenavond. Ja, Oplossingen in zicht? Goedenavond. hallo. Sorry voor aanvlieg. Ja, vooral heel veel camera's in zicht. Ja. Oplossingen in zicht? Vooral heel veel camera's in zicht. We, ja. gaan, uh, we gaan rustig praten. Enig ja. idee waarom u hierbij bent? Het zou kunnen dat ik uh, hier ben uitgenodigd als vicepremier. Het zou ook kunnen als uh, minister van Sociale Zaken. Ik zal me in beide hoedanigheden uh, opstellen. Ik denk dan meteen aan het sociaal akkoord. Uh, daar bent u natuurlijk een expert uh, op dat gebied. Moeten we daar iets verwachten, een aanpassing? Nou, u weet hoe belangrijk ik dat sociaal akkoord vind uh, voor Nederland. Uh, we zijn nu bezig met de crisisaanpak. Vandaag nog een plan gepresenteerd voor uh, het aan het werk helpen van 55-plussers... die heel moeilijk aan de baan komen. Vorige week een plan voor de transport. Uh, volgende week hoop ik het plan voor de bouw uh, te kunnen presenteren. Dus daar werk ik hard aan door. Ja, maar uitgerekend D66 wil juist aanpassingen van dat sociaal akkoord. Gaat u daar dan voor liggen of bent u hier om te kijken wat er wel mogelijk is? Uh, nou, D66 is juist weer een voorstander van die investeringen... bijvoorbeeld in, uh, in de aanpak van jeugdwerkloosheid. Dus u ziet het, het ligt hartstikke complex. Meneer Ascher, ja, kunt, kunt u zeggen waarom u vanavond alleen met D66 gaat praten? Nee, want dat, dat, daar heb ik de hand niet in gehad. Ik ben, uh, ik ben uitgenodigd om hier te verschijnen. Ik, ik ga eens even afwachten wat, uh, wat er allemaal gebeurt. Nou uh, Erik, je hoort hoe uh, omzichtig uh, ja. iedereen aan het manoeuvreren is, om elkaar heen dra de, uh, draait. Uh, Pechtelt zegt al van ja, het moet geen rituele dans worden, want dat was het tot op heden wel. Hom of kuit, dat lijkt het uh, vanavond te moeten gaan worden als het uh, de D66 betreft. De enige partij waar vanavond laat nog mee gesproken ga gaat worden. Dus ja, deze partij zal uh, vanavond kleur moeten bekennen en dat geldt ook voor het kabinet. Gaat het nachtwerk worden, denk je? Dat vermoed ik niet. Ik denk dat hier een uur of anderhalf, misschien twee gesproken gaat worden. En dan moet toch wel duidelijk zijn of er beweging is... of er de bereidheid is naar elkaar toe te komen. Um, want we hebben natuurlijk al een uh, algemene beschouwingen gehad... waar mensen om elkaar heen gedraaid hebben. We hebben al twee dagen van gesprekken... met uh, de minister van Financiën, Dijsselbloem, gehad. Nou, als het gesprek van vanavond dan uh, niet uh, enig licht uh, aan de horizon gaat brengen... Ja, dan gaat het daarna ook echt niet meer lukken. En goed, mocht er voort... En nog iemand dodelijk verdrietig of heel boos het pand verlaten, dan komen we ongetwijfeld nog beter. Ik heb Michiel, Michiel Breeftijd. Hartelijk dank. Radio ja. 1, Erik Kortom, PNN Today. We blijven de tweede wedstrijd van de groepsfase van de Champions League natuurlijk volgen. Het is nu rust. De tussenstand is Manchester City Barrio München 0-1. We praten verder over de jeugdwerkloosheid met onder andere Erwin Wennemars. Um, maar nu eerst. Dit is Radio 1. De hoofden van het nieuws met Christian Bodeman. De impasse rond de Amerikaanse begroting brengt de nationale veiligheid in gevaar. Dat zeggen de Amerikaanse inlichtingendiensten. Doordat er geen begroting is, zit 70% van het personeel van onder meer de CIA thuis. Alleen de belangrijkste taken worden nog uitgevoerd. Justitie heeft tegen een moslim die in Syrië wilde gaan vechten... drie jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij heeft volgens het OM een terroristisch misdrijf voorbereid. Zo had hij materiaal gekocht om bommen mee te maken. Op internet schreef hij dat hij wilde vechten op het pad van Allah... en dat hij bereid was om te sterven. In een bedrijfspand bij Rosmalen in Noord-Brabant... is vanochtend een groot ecstasy-laboratorium ontdekt. Volgens de politie konden per dag zo'n 200 kilo ecstasy worden gemaakt. Er is niemand aangehouden. De politie is de hele dag bezig geweest, maar nog niet alle chemicaliën zijn opgeruimd. En daarom wordt het pand nu door de ME bewaakt. En in Delden in Overijssel zijn voor de tweede keer in een week tijd graven vernield. Wie dat heeft gedaan is niet bekend. Vorige week trof de politie al twintig vernielde graven aan. Ook in Goor, een paar kilometer verderop, zijn vorige week graven vernield. Onderzocht wordt of het om dezelfde dader gaat. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Christian, dankjewel. Um, Roelof. Roelof komt even zitten, Christian, maakt plaats. Roelof gaat zitten. Ja, dat was nieuws vandaag, hè? Was ik weer hoor. Ja, Volkert van der Graaf. Die mogen proeven, of tenminste, dat vindt de Raad... voor de strafrechttoepassing en jeugdbescherming. Of de moordenaar van Pim Fortuyn... daadwerkelijk eerder dan mei 2014 zijn cel uitkomt... hangt onder andere af van uh, staatssecretaris... van Veiligheid en Justitie Fred Teven. Wat wij ons afvroegen, wat staat van de Graaf eigenlijk te wachten? Moet hij bijvoorbeeld naar het buitenland voor zijn eigen veiligheid? We vroegen het Peter van der Laan, bijzonder hoogleraar... Aan reclassering aan de VU. Ik kan me voorstellen dat er uh, niks uh, tegen is dat uh, betrokkenen gewoon teruggaat naar uh, de woonplaats, de huisvesting waar die uh, vandaan kwam. Heb je nog wel een klein probleempje, omdat dit gaat uh, natuurlijk om een pleger van een zeer ernstig geweldsdelict. Dat daarover ook de burgemeester wordt geïnformeerd in die uh, desbetreffende woonplaats. En dat hij daar ook nog wel iets over te zeggen heeft. En dat hij natuurlijk zal kijken van ja... Uh, wat brengt dat allemaal teweeg uh, in mijn uh, gemeente? En geeft dat veel gedoe? En ik denk nog steeds dat die, die huisvesting... dat dat waarschijnlijk wel te organiseren is. De burgemeester moet er dus ook nog een plasje over doen... van de graaf die woonde in Harderwijk voordat hij de moord pleegde. De burgemeester daar die heeft al gereageerd. Die maakt zich nog niet heel druk en zegt... wij zien geen link met Harderwijk op dit moment. <laughs> en ze zijn ook nog niet gebeld door inwoners... die zich uh, ongerust maken over uh, dat volk er weer terug zou komen. Als, het, als hij vrijkomt, zou dat uh, uh, mei 2014 zijn. Als ik, uh, als ik me niet vergis. Uh, Erben. Ja. Ja, lijkt, me, lijkt me niet verstandig. Ik dat zie dat, jou dat heel iemand... moeilijk kijken. Nou ja, nah, maar die man die kan dus niet meer terug uh, ergens in Nederland? Dat, dat, dat, dat is ook voor hem is het natuurlijk gewoon niet te doen. Maar stel dat ze hem nou een andere naam zouden geven. Ik, ik denk niet Hij dat herkenbaar. ik hem zou. herkenbaar. Ja, kan ze mij herkennen? Nou, staat? voor mij ja, maar die die die foto's die gaan die, die gaan die gaan kopen. Nou, okay, goed. Maar... Nu met social media en en die man die is die kan nooit anoniem in Nederland er, er, ergens een plekje vinden. Dus je moet gewoon naar het buitenland toe. Naar het buitenland toe. Dat dat is wat er dan moet gebeuren. Ja, de ja, ik denk dat als de straf gedaan is, mm. dan, uh, dan is hij gedaan. Ja, maar voor ja. zijn ja. eigen veiligheid. Maar voor zijn eigen veiligheid. Want dat werd vandaag, ja. hè, meneer Seurens heeft uh, een paar dingen geroepen op radio. <kwijnt> omdat als hij vrijkomt, zal hij de rest van zijn leven over zijn schouder moeten kijken. En daar ben ik blij om, heeft hij, uh, heeft ja. hij geroepen. Later heeft hij gezegd, ik, daarmee zet ik niet aan tot geweld in de oh. richting van Volkert van der Graaf. Maar toch. Eleni. Ja, het lijkt mij zeer onverstandig om uh, weer terug naar Harderwijk te gaan. Naar zijn huis dat ook vanavond gewoon weer in beeld gebracht werd, zag ik zelf. Dus uh, of naar het buitenland. Mm -hmm. Maar stel, uh, stel, stel want het, hij is, het is een vrij man. Dus stel ja. dat hij zegt, ja, uh, ik wil gewoon terug naar nou. de wijk. want ik, ik ben Harderwijker. Dat recht ik, heeft hij. Dat recht heeft hij. Ja, natuurlijk. Wat, wat zou je dan moeten doen, denk je, Tim? Zou, je dan, zou, er, dan, zou er dan, laat maar zeggen... Permanent politiebewaking? Of hoe nou, hoe weet ik moet u niet. We hebben toch een rechtsstaat die op een bepaalde manier. Werkt ik weet niet of je daar per se uitzondering om moet maken? Ik zie vandaag ook heel veel mensen die boos zijn dat u ja. proefverlof gaat. Heel gevaarlijke uitspraak, weet ik wat ik nu doe. Maar dat is hoe het werkt. En als, als dat niet gewenst is, dan had het al hebben dat anders moeten bepalen. Nee, dat is, dat is in principe zoals dat. is de, geen gevaarlijke uitspraak. Dat is gewoon de loop van het recht. Dat, ja, toch? dat is daar. Nou, ik weet nu dan gaan mensen zeggen: oh, Volker, dit en dat. Maar dit is hoe het werkt. Dus uh, nou, als hij weer terug naar zijn woonplaats gaat, dat recht heeft hij. Of het handig is voor hemzelf, denk ik het niet. Ben jij het nee. bij is het. Is het het handig want nee, als je nu we, ziet hè David zou nu, zou nu ja. uh, uh, nog bezwaar kunnen aantekenen maar uiteindelijk komt het bij Rutte terecht ik weet ja. niet of je het fragment van een jaar geleden van Rutte hebt gezien waarin hij zegt luister het lijkt mij zeer onwenselijk sterker nog ik wil het gewoon niet hebben dat die man vrijkomt ja. vervroegd vrijkomt het gaat natuurlijk ook gewoon om dat is de desbetreffende staatssecretaris daarvoor verantwoordelijk ja. en die moet dan weg dat ja. was dat was een tekst maar het gaat natuurlijk ook maar maatschappelijk onrust ver veroorzaken daar dat, dat, dat kun je gewoon, kun je ja. gewoon op, op wachten. Daar gaan, dat gaat natuurlijk. Nee, dus dat moeten we dus ook gewoon niet willen. Dus we moeten die man ook gewoon niet meer in Harderwijk uh, neerzetten. Ik denk, denk dat dat voor niemand goed is. Witness, niet, Witness Protection Program, ander gezicht, andere naam en weg ja. ergens. Maar dan niet in een mooie villa ergens, ergens op, op, op, op een mooie eiland. En ook niet in Suriname, want dan valt hij alsnog heel erg op. <laughs> Ik geef gewoon een tip. Ja, dat is een hele goed. Ja, Ik, ja, Ik denk dat hij gehoord is, Tim. Dank goed. Goed, hier zetten we een punt achter. We gaan een Franse plaat draaien. Met regime en je me tire.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 Mais je veux dire juste pour la reine Si je reste les gens me fuiront sûrement comme la peste Vos interviews m'ont donné trop de mauvaises têtes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 Nee, nee, nee, je sens mon C'est triste à dire mais plus rien ma triste Laisse-moi partir d'ici Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça va foutre la vie d'artiste Je sais que ça fait qui j'ai dit qu'on est pris pour Sive Et je veux dire juste pour la rive Mooi plaatje met Jim Morien Je me tire Werkeloosheid gaan we het weer over hebben. En als je je wilt ontworstelen aan de werkeloosheid door een baan te vinden... dan begint het natuurlijk met een goede voorbereiding. Want voorbereiding is alles. Ik ben even op bezoek gegaan en online op YouTube... daar vind je behoorlijk wat handige tips voor als je op gesprek moet. Ik heb ze allemaal even bekeken. En dat was leerzaam, want ik ga zelf bijvoorbeeld altijd stappen... tot een uur of vier voor ik op gesprek moet. Maar wat blijkt, dat is helemaal niet verstandig. Zorg ervoor dat je de avond voor je gesprek op tijd naar bed gaat. Ja, Nou, er waren nog meer eye-openers zoals deze over persoonlijke hygiëne... Neem een douche, poets je tanden en voor de mannen scheer je gezicht. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor vrouwen, hoor, als het nodig is. Zelf neem ik eigenlijk nooit een douche als ik solliciteer. Ik gooi er gewoon een flesje Old Spice tegenaan, maar dat mag ook wel niet. Zorg dat je lekker ruikt, maar let op dat je niet te veel parfum gebruikt. Ja, en tot slot nog een heads-up voor het gesprek zelf. Aan het begin van je sollicitatiegesprek geef je elkaar de hand... je kijkt elkaar aan en je zegt je naam. Eva. Marieke, Roelof. Sommige van deze tips lagen misschien een beetje voor de hand... maar er valt wel degelijk nog wat te leren voor jonge sollicitanten. Eleni, Marjolein en Erben. Alle drie betrokken bij het Jeugd op zoekproject. Die zitten nog gezellig hier... en ze hebben hun beste tips en trucs meegenomen. Ja. Ja, zeker. Het Jeugd op zoekproject. 10.000 uh, jongeren aan het werk. Eleni, jij bent 23, een van die jongeren. En was naast het acteren. Want dat doe je uh, op zoek naar een part-time baan. Want ja, klopt. het acteren, geld verdienen... is best wel ingewikkeld in ons land. En je hebt een baan gevonden bij... Uh, bij Joop van der Ende, bij de, bij de theaterafdeling. Dus het ligt wel in het verlengde. Ja. Afgelopen week heb jij heel veel geleerd over solliciteren, neem ik aan. Hè? Ja, dat je, klopt. Met, je hoorde net een paar grappige tips, die ook wel serieus waren. Maar jij weet inmiddels heel goed wat je wel moet doen. Uh, dus laten we uh, even een paar punten doornemen. Vooraf je kwaliteiten uitschrijven, Ja, dat is... ik hier. Ja, dat klopt. Dat is heel belangrijk, zodat je niet met een mond vol tanden komt te staan. Mm -hmm. Maar wat daar nog belangrijker aan is, is dat je een voorbeeld kunt noemen waaruit... Die kwaliteiten blijken. Dus dat je niet alleen kan zeggen: uh, Ik ben leergierig. Ja. Maar dat je ook een voorbeeld kan geven van waaruit dat blijkt. Zodat je, ja, dat spreekt meer tot de verbeelding. Want anders zijn het lo loze kreten. Ja. Kan het overkomen als loze kreten? We roepen waarschijnlijk allemaal een beetje dezelfde dingen. Enthousiast, leergierig, ja. een leuke collega. Maar ja, als je een paar voorbeelden die hebt: twi Twitter en Facebook omschrijving. Ik ben een hele leuke gezellig. Ja. Ja, Precies. Hashtag. Ja. Marlijn, jij geeft ze die tips? Uh, oh, yep. ook onder andere um, want jullie zijn, met een jullie zijn met een bus op pad gegaan hoe, hoe, hoe, is, hoe is dat gelopen? heel goed, en wat wij deden was proberen steeds mensen die op zoek waren naar werk in aanraking te brengen met werkgevers die ook daadwerkelijk werk hadden en dan zijn we met, uh, een, bus, met een bus echt op pad en dat gegaan. is echt met een, met een kennismakingstour okay. zoals ik hem noemde, instappen <laughs> we rijden erheen en dat is natuurlijk heel spannend want dan ga je echt solliciteren <kijf> mm -hmm. ik heb echt mensen elevator pitches zien doen voor teams van selecteurs die daar heel goed doorheen kwamen. En heel andere... even, want dit ging snel. Elevator pitches. Het is Help een heel even. kort gesprekje waarin je jezelf voorstelt... en zegt van dit ben ik, dit kan ik goed... en hierom he, is de baan voor mij heel belangrijk... en kan ik dit heel goed bij elkaar komen doen. En daarom is het ook heel handig om die dingen uitgeschreven... dus heel helder en in een hele korte tijd te kunnen vertellen. Ja, absoluut. Goed de kern weten van wat je, wie jij bent ja. en wat jij kan. Ja. Eh, dan gaan we naar punt 2. Daar staat hier nette kleding dragen. Nette kleding dragen is belangrijk. Uh, waar veel mensen de fout in gaan... is dat ze allemaal in hun grijze of zwarte mantelpakjes komen. Bijvoorbeeld als jij een enthousiaste werknemer bent... en jij komt in je zwarte pakje... Mm -hmm. lijkt het mij dat, het, uh, dat je naar een begrafenis gaat. En dat je je niet onderscheidt... onder alle andere sollicitanten. Niet ten nadelen nee, nee, nee, van jou nee. met je nou ja, ik, zit, ik, zit, ik, zit, ik zit opeens te bedenken... vorig jaar is er, een, is er een soort rel geweest... bij een muziekwinkel uit Groningen. Waar uh, een, een, een, laat zeggen, de, op de afdeling... Gitaar, normaal gesproken gasten met lang haar en ongeschoren. Uh, bof, en die niet zo lekker ruiken uh, werkte. En, die, en die, die zaak die ging opeens een advertentie oh, zetten. Kan dat herinneren? Mooi. Die ging opeens uh, zeggen, well, we willen een, uh, iemand die verstand heeft van sales. En die niet zo, uh, ja. zo rock'n'roll. En een, op tijd ko komen wordt ook wel gewaardeerd. En, uh, <lacht> en, en bier drinken doe je maar in je eigen tijd. Uh, ja. Zo'n zo soort hele keihard... En daar kwam een enorme reactie op los van mensen die zeiden... Hé hey, hallo, het is een muziekwinkel. Je moet natuurlijk wel kijken waar je gaat solliciteren. Uiteraard, Volgens? dat maakt groot verschil. Maar wat belangrijk is, is als je je bewust bent... van dat er veel sollicitanten komen, moet je iets aan hebben of een kenmerk hebben dat je benadrukt... waardoor je onthouden wordt. Zo gooi ik altijd ja. mijn haar los. Ik zie het. Ja, ja. dat is een bos. Dus ja, ja heel dat, veel. Uh, daaraan kun je me misschien onthouden. Een felgekleurd jurkje, oranje schoenen. Ik een, trek alles uit de kast. Bestaat, ja, bestaat er zoiets als te sexy voor een vrouw... als ze op, als op sollicitatie gaat, Marjolein? Ja, ik denk wel dat je in ieder geval jezelf moet blijven. En dat je niet moet proberen om zo opvallend te zijn... dat dat weer zo opvallend is dat je eruit valt. Ja. Dus probeer je ook te verdiepen... in wat er op je ligt te wachten bij die werkgever voor werk. He, want dat zie je dat heel veel jongeren heel erg moeilijk vinden. Ja, want dus dan zie je wel eens hoe het ja, voorkomen gaan, verkeerd... Dat die gaan hun hoofd af is. op een functieprofiel waarvan ze denken... dat zal wel ongeveer dit zijn... Maar ze nemen zelden de moeite om eens te bellen met dat bedrijf. En te zeggen, wat moet ik nou voor werk gaan doen? wat ja. dat, zo communiceren we niet over werk. Ja, want dat werk is namelijk in een overal, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. of uh, is toch heel iets anders dan jij je voorstelt... bij de mooie term die gebruikt wordt. Ja. Um, Hoe kan dit? Is, is onze generatie opeens nieuw geworden? En, en weten we hele basic dingen niet meer? Hoe, wat, wat, wat gaat er nou mis? Nou, arbeidsmarkten zijn per definitie markten die zich afspelen binnen bedrijven. Het is best lastig om je daar een voorstelling bij te maken. Wat gebeurt er dan in zo'n bedrijf? Wat ligt er dan voor werk? Wat is er voor werk wat ik kan doen? Als je vertegenwoordiger bent in bakkersproducten... zou ik ook niet weten hoe dat, exact. Hoe dat zit. Hoe ziet dat er nou uit? Wat is dat? Wat moet je dan doen? Wat moet je kunnen? Wat wordt er van je gevraagd? zijn zijn we of zijn we, is, is, is men niet de kieskeurig? Ik bedoel, het is crisis... Er is een banenprobleem. Ik weet nog dat voordat ik een riant NPO-salaris had en op televisie kwam... Nee, maar serieus, ik heb nee, twaalf weken per Poppen. jaar... Ja. heb ik vijf dagen per de week tien uur per dag in de kast tomaten staan plukken. Ja. Verdiende ik prima geld mee. Het Krijg probleem daarmee is, is dat je dan weer te horen krijgt dat je overgekwalificeerd bent. En dan word je met die reden naar huis gestuurd. Nou, ik denk als je het Westland instapt, heb je binnen een auto aan mijn baan. Met je universitaire opleiding bedoel je? Ja, maar als het, ja. ik zeg het is crisis. Weet ja. Nou, en, een van de ambassadeurs mm. had iemand ontmoet... en zij had rechten gestudeerd. Zij ging solliciteren voor een baan als schoonmaakster. Hmm. En daar kreeg ze te horen... ja, sorry schat, je hebt niet de juiste papieren, je is, mag weer naar huis. Is dat de realiteit, Marjolein? Nou, niet altijd. Um, wat, wat mensen heel snel zeggen is... ik moet geen werk onder mijn niveau doen... want ja. dan ontstijg ik dat niveau nooit meer. Dat bestrijd ik. Dat is ik een denk, beetje wat Tim ook net zei. Ja, ja. Je moet ik, ik denk aanpakken wel dat, je... dat, dat tussen niks doen en aanpakken... daar ligt iets heel belangrijks werkgevers vinden het belangrijk... dat je in ieder geval werknemersvaardigheden ontwikkeld hebt. Dat je op tijd komt, dat je met collega's om kunt gaan... dat je leidinggevende gewend bent. Dat je weet wat het is om te werken. Dat, dat ja. je weet wat het is om te werken. Dat je vroeg op kunt staan, dat je bikkelen kunt. Dat is goed. Maar je moet een keer die kas uit, in dit geval als student. En dat is iets wat je heel goed in de gaten moet houden. Okay. En goed kunnen verwoorden, wat heb ik daar dan geleerd? Ja. Ja. Dat, dat is belangrijk staat hier op mijn papier geen spiekbriefjes. Want geen je zei net, je speakbrief. moet wel voor je kwaliteiten uitschrijven... maar die moet je dan niet meenemen en tijdens de elevator pitch voor gaan lezen. Nee, ja. door ze vooraf op te schrijven kun je ze beter onthouden. Um, wat ik zag toen we bij Douwe Egberts waren... is dat veel dames hun kernkwaliteit op papiertjes schreven... en die mee de zaal in wilden nemen. Waarop ik ze tegenhield van, ho, ho, ho, ho, ho laat dat papiertje maar hier. Ja. Want het komt gewoon niet betrouwbaar over als je alles van je... Van je papier moet lezen. Ja. Ja. Um, social media, zou je aanspreken Tim. Ja. Uh, social media, heeft dat jou ooit aan de baan geholpen? Uh, deze baan. Deze baan, ja. kijk. Hopla. Um, social media, is dat iets wat, wat jij hebt gebruikt in leningen? Ik heb het wel ingezet. Uh, uh, wat ik vooral heb gedaan is al mijn social media gecontroleerd op uh, welke foto's ik geplaatst heb en welke posts. En wat, me tegen, wat een werkgever tegen zou kunnen komen en wat hem tegenhoudt om mij aan te nemen. Dat is heel belangrijk. We zitten allemaal op social media, zeker die doelgroep, de jeugdwerkzoekende, En haal de foto's van de blote konten, haal die er af, ja, dat ja, gaat ja, je echt ja, tegenwerken. Dat, ze blijven er, ja, ze, ze, ze blijven ze, er eigenlijk altijd op staan, dus wees je echt bewust van wat je plaatst. Weet ze goed weg te poetsen. Ja. Ik ga eindigen met Marjolein en Erben. Um, is het project een succes te noemen? Ondanks het feit dat we nog niet weten hoeveel de jongeren er aan een baan geholpen zijn. Het is maar een, een gaat... succes. Ja? Ja, ik vind het echt ja. prachtig als je ziet hoeveel werkgevers zich ook bewust zijn... van het feit dat zij uiteindelijk dat werk hebben. Um, Erben? Ja, ik vind het geweldig uh, wat voor energie het, het, het losmaakt. op, op, op ja. de hele afdeling, bij het hele bedrijf... maar ook mensen buiten het bedrijf. Ongelooflijk. Iedereen wil hier graag, graag meewerken. Maar ook de werkgever. We praten nu alleen maar over de, over de werkzoekers. Werk maar we gaan met die bus naar die werkgevers toe. En die werkgevers ja, die moet je ook gewoon aanspreken. Van, jongens, dit zijn hele goede mensen. En die, die worden ook enthousiast. En dat enthousiasme maar ja, de, de, dat stopt moet, niet naar het, na, het werk na, na moet er wel programma. Zijn. Toch? Ja, maar blijkbaar worden er ook banen gecreëerd. En ja. blijkbaar, eh, er is meer werk dan we denken. Is er meer werk dan, ja. nou, dat is misschien wel het meest opvallende. Dus dat Op het moment dat je het gewoon vraagt en goede, goede mensen aanbiedt... dat er dan opeens meer werk blijkt te zijn dan misschien in eerste instantie. Voor dat moet. zou zomaar kunnen. Ga ja. je het nog een keer doen? Als het succes was Het is ons werk, we blijven het doen. Ja. Uh, maar ik denk wel dat het heel mooi is om te zien... dat je als je als publiek en privaat, hè, dus het ministerie en wij de krachten bundelt, dat je ziet dat je er een aantal weken... tot heel veel in staat bent. Goed, de cijfers komen nog. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst. Graag gedaan. Dank ja, je. We gaan voetballen. Rachnar Niemeyer. Vijf minuutjes alweer gevoetbald bij Manchester City. Bayern München in uh, groep D van de Champions League. De Duitsers op voorsprong. Maar City heeft een nieuw elan gevonden in die tweede helft. Ongewijzigd de ploegen dat wel. Dus ook geen nieuwe mensen bij City. Maar wel al drie hoekschoppen voor de Engelsen. Eentje spectaculair uh, zien aflopen met een omhaal van Mika Richards. Zodat met de rechtsbek. Maar die werd eigenlijk in de weg gelopen door zijn ploeggenoot Eden Dzeko de Bosnier. En daardoor ging die bal naast de goal van Manuel Neuer, de Duitse keeper... Die heerlijk is heerlijk eigenlijk nauwelijks is getest. Bayern nu halverwege de Engelse helft aan de linkerkant met Ribéry. Maar de paas die hij in huis heeft richting de as van het veld richting Thomas Müller komt dan niet aan. En dat zegt wat. Het loopt opeens allemaal wat stroever bij de Duitsers. En wel opgevangen nu achterin bij Bayern bij Alaba. Dan op het middenveld de bal bezit voor Müller. Even Ribery. Dan gaat het naar Laam. Zo tikte Bayern dan toch weer de bal richting de goal van Joe Hart. Mooie beweging. Richards het bos ingestuurd. Die heeft de positie overgenomen die rechtsback van City van Zabaleta die afgelopen weekend speelde. Maar toen werd er wel met 3-2 verloren van Aston Villa. Richards maakt zijn eerste minuten. Maar even heeft een hele lastige klant vanavond aan Frank Ribery. De man ook van De Goal die er al in lag binnen 6 minuten 1-0 voor de Duitsers die het wat minder makkelijk hebben in de tweede helft dan in de eerste tegen Manchester City. Radio 1. Erik kortom. BNN Today. Terwijl het academisch jaar nog maar net is begonnen, kunnen leerlingen van acht Griekse universiteiten niet naar college. Rectoren in Griekenland hebben namelijk het werk neergelegd. VRT-correspondent in Griekenland is Bruno Tersago. Uh, waarom staken die leraren nou precies? Nou, uh, ze moeten een, uh, een heleboel personeel afstaan. Die moeten namelijk in een mobiliteitsreserve terechtkomen. Dat is een van de vragen van de trojka. Dat uh, kadert in alle structurele hervormingen die Griekenland moet nemen. Er moeten in totaal 1349 mensen afvloeien bij de universiteiten. Dat gaat in de eerste plaats om secretarieel personeel... maar ook om onderzoekers die niet vast zijn aangenomen. Dus ook mensen die lesgeven. Wat een, ja. wat een vreemd specifiek getal. 1349. Heeft de trojka dat bedacht? Uh, nee, dat heeft de, de Griekse overheid zelf bedacht. Oké. Okay. En uh, het is heel belangrijk, die uh, 1349... Uh, want de trojka wacht wel op een lijst met namen en posities van mensen... die de Griekse overheid in die mobiliteitsreserve gaat stoppen. Uh, die mobiliteitsreserve, dat is eigenlijk uh, een mooi woord om te zeggen... dat je acht maanden thuis gaat zitten aan 75% van je loon. Okay. En in die periode moet de overheid zorgen dat ze een nieuwe baan voor je gevonden heeft. Als dat niet het geval is... Dan word je ontslagen. En zoals het er op dit moment in Griekenland aan toe gaat met 1,4 miljoen. Uh, werklozen ziet het er niet naar uit dat er gauw een baan zal worden gevonden natuurlijk. En de, die mobiliteitsreserve wilde zeggen dat die 1349 mensen verschoven moeten worden, maar dan niet meer binnen de overheid, maar eigenlijk daarbuiten, om, om te korten. Of begrijp ik het uh, al verkeerd? Ja, ze mogen binnen de overheid blijven, maar ze kunnen dus niet meer uh, werken bij de universiteit of in het onderwijs. Uh, ze zullen dan waarschijnlijk naar een andere sector moeten, maar dat lijkt ook uh, eigenlijk heel uh, onwaarschijnlijk, want ook daar uh, wordt de hele tijd gesneden en worden er mensen op straat gezet. Dus uh, het lijkt Heel onwaarschijnlijk. Geen colleges? De, geen diploma-uitrekkingen? Je kan je niet inschrijven? Wat betekent dat voor de leerlingen die nu op de universiteit zitten? Acht uh, maanden niks doen? Inderdaad niks doen, maar de meesten zijn solidair met de professoren en de rectoren... en houden mee de gebouwen bezet. Het zou in, in de praktijk er wel kunnen op neerkomen dat het schooljaar wat langer gaat duren. Um, maar uh, inderdaad geen lessen op dit ogenblik. Hoe lang, uh, gaat dit, uh, gaat, hoe lang kan dit duren? Wel, op dit moment is de situatie echt wel op de spits gedreven, want de minister van Onderwijs heeft de rectoren voor het gerecht gedaagd, is ja. naar de openbare aanklager gestapt en de rectoren op hun beurt. Ga naar de Raad van State om uh, te vragen dat uh, deze maatregel... om die mensen in een, arbeidsreserve, in een mobiliteitsreserve te stoppen... dat, dat die uh, ongrondwettelijk is. Dus uh, het kan nog wel een tijdje duren... voor die, uh, die heel, dat hele conflict opgelost is. We houden het in de gaten. VT-correspondent in Griekenland, Bruno Terzago. Hartelijk dank. BNM Today. Eric Kortom. Tijd voor het laatste woord vandaag. Alleen voor schoenenontwerper Floris van Bommel. Hey Erik, ik was vorige week op het Nationale Brandweercongres om onze brandweersneaker te onthullen. Dit keer geen samenwerking met een sportheld, een rockster of een groene acteur, maar dus een eerbetoon aan helden uit de harde dagelijkse realiteit, de brandweer. De opbrengst van de sneaker gaat naar de brandonderstichting. En nou zijn we dus vooral aan het hopen dat die sneaker gaat als uh, de brandweer. Ik ga hem kopen. Ja, toch? Een ja, brandweersneaker, Erwin. Ja, dat is wel een hele mooie. Goed. Um, voor, uh, voor vanavond zit het erop, Rolof. We hebben niks meer, toch? We zijn klaar. We gaan, niks meer huis. We gaan naar huis. We gaan naar huis. Uh, maar niet voordat ik verteld heb dat je ons natuurlijk kunt volgen via Facebook. Dat doe je dan via facebook.com slash Of via de Twitter. Twitter.com slash Of hashtag gewoon BN2D. Dan zien we dat allemaal. Dan vinden we hartstikke leuk... Um, morgenavond ben ik er weer. Er wordt gescoord, notenbenen op de valreep. Nou ja, goed, daar hoor je zo meteen waarschijnlijk in het nieuws er wel meer van. Door wie, door wie? Ja, dat vertel ik niet, dat is een cliffhanger ja, bij deze. Oh, heel snel. naar. graag vertel. 2-0 voor Bayern. Prachtig doelpunt van Müller... die helemaal vrij staat en Bayern op een dubbele voorsprong... zet, hey. zet deze... Ja. Hey, Sam, goedemorgen. Het Wilhelmina kinderziekenhuis bestaat dit jaar 125 jaar. Hoe is het met Sam? Uh, ja, dat gaat. Okay. Mooie aanleiding om te gaan kijken hoe het toegaat... in dit oudste kinderziekenhuis van Nederland. Daarom uh, nou, moet even tekenen leven geven. En dan mag je daarna weer snel verder Programmamaker Rik Stergerda bracht een etmaal door